door die met het NOS-journaal. Het Koninklijk Instituut voor de Tropen krijgt na volgend jaar helemaal geen rijksubsidie meer. De moederorganisatie van het de Nadermeren Tropenmuseum krijgt nu 20 miljoen euro per jaar van staatssecretaris Knapen voor ontwikkelingssamenwerking. Knapen wil geen ontwikkelingsgeld meer gebruiken om in een museum in Amsterdam te bekostigen, zei in het tv-programma 1 vandaag.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 als je basis niet goed is, dan, dan wordt de rest op het wankel. Maar je hebt het over chakras, zesde en zevende chakra. Um, eerste chakra is, uh, ja, klinkt heel stom tussen de anus en het geslachtsdeel. Ja, hoe kun je ja. dan goed aarden als je dus over chakras praat en je gaat het dan opeens over voeten hebben? Hoe, hoe, hoe zit dat? Er zit er zit een hele aardige afstand tussen. Ja, uh, dat, dat, dat klopt. Ehm... Um, ja, je kan. Ik, ik laat mensen, of ik visualiseer zelf, ook oh, dat er vanuit je uh, stuit een grondingskoord naar de aarde komt. Okay. En dat verbind je met de aarde.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 of ja, voel je jezelf, ja, waar ben ik nou, waar sta ik nou en wat, wat, wat, wat, doe, ik, wat doe ik nou met Mooi. mijn energie dus, en welke middelen gebruik je daarmee bij? heb je daar, uh, doe je dat met uh, met muziek of met, met dans of met tekenen of anders ik gebruik veel uh, creatieve middelen uh, nou, geleide meditaties, daar beginnen we altijd mee dan uh, soms dan een gewone meditatie uh, Muziek gebruik ik, tekenen gebruik ik, uh, lichaamsoefeningen gebruik ik, uh, soms ook, of, uh, ook twee aan twee oefeningen, dat, dat mensen uh, kunnen delen vanuit hun zijn en niet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 weten welke kant ze op willen en dat kan zijn in het werk of dat ze uh, uh, vaak komen mensen bij me als ze met zichzelf wat in de, in de knoop zitten als ze niet verder kunnen oké, okay. uh, we zijn alweer toe aan het volgende muziekstukje uh, je hebt het zelf meegebracht uh, uh, ja het is van uh, Female Factory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 de natuur is in het gras in het water in de in in in de regen de en, komt naar boven ja ja ja ja, ja. en ik vind het zo een schitterend nummer en en het uh, ja dus iemand die, die, die overleden is is niet werkelijk weg en uh, ja het ja, is inderdaad uh, ja de shaman ja ZANG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 Um, als je dus de kalender van vandaag pakt, maar nieuwe is dus ook alweer uit, uh, dan staat er bijvoorbeeld de maan in, in boogschutter. Ben je op zoek naar avontuur en tegelijkertijd kun je van plan veranderen. Maak dan ook geen langere termijn afspraken, want je hebt grote kans dat je erop terugkomt. En dat kan natuurlijk, dat kan natuurlijk irritatie oproepen bij degene die op je rekenen. En bent de vriendelijkheid zelf deze dagen. Nou, hé, uh, hey. ja, Wat? Hey, hey. Mario, aan jou het woord. Wat <laughs> bedoel je? Nou, ik denk dat we nog eventjes naar een heel mooi nummer gaan. Van Buckshot de Lafonk. Another day. Another day. tell me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 Kijken van leven naar de wereld, of kijken naar de wereld en leven in de wereld, dat alles bij elkaar hoort. Dat er geen, dat uh, het ene. Uh, uh, uh, uh, hoe noem ik dat op, op het andere inwerkt. Dat, dat het Met een op, vocht op het de, ander. Ja, ja oorzaakgevoel. Dat, dat, dat, nou niet oorzaak gevoel, maar dat, dat alles uh, nou, elkaar bij hoort, elkaar en, hoort en. en ja, niet te scheiden is. Het, het, het één en al. Ja. ja, precies. Ja. En, maar ja, het is ook een natuur... Eh, ja, het is geen geloof, maar een natuur... Ja, een religie misschien. Mm. Mensen doen heel veel met de, met de natuur, met, met de natuurlijke dingen. Als er een, een, een, een muis op je pad komt, dan ga je... Je ziet een muis, dan... Ja, wat betekent die muis? Waarom is die muis... Uh, bij, bij mij gekomen, zo, zo kijken mensen. Zo en zie je dan die muis als krachtdier, of zie je hem dan als toevallige passant? Het kan, het, het kan een krachtdier zijn, maar het kan ook zijn een waarschuwing. Hè. Dat is bijvoorbeeld ook die, die intuïtie. Hè, van, uh, De meeste vrouwen zijn bang voor muizen. Ja. <lacht> en waarom is dat dan? Geen idee. <lacht> waarom oh, hadden we het zo ja, ja, dat is een grappige. Ja. Ja, omdat je zegt, van, ja, je pakt een muis. Ik denk, ja, oh ja, toevallig en, schiet dat zo in Ja, ja dan ja. Ja. Ik ben je niet bang voor huis? Nee, ik ben niet bang voor huis. Hoe ben je bij het shamanisme terechtgekomen?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 dus ik, ik, ik gebruik wel shamanistische technieken, maar ik ben geen shamaan. Uh, ben jij bij de Inca geweest, omdat je het eigenlijk niet techniek neemt? Uh, ja, ik ben in Peru geweest uh, drie jaar geleden. Ja, het was ook uh, een hele mooie reis. Oh, het was ook een shamanenreis. Ja, ook, ook veel... Uh, wijsheid ontvangen, ook rituelen gedaan. En uh, ja, dat was, dat was uh, een hele mooie reis. En heb je dat ook meegenomen in je praktijk om daar uh, iets mee te doen? Ja, ja dat, dat gebruik ik ook zeker. Ja. Was dat toevallig met Helga, die reis? Nee, nee. Oh, nee, okay. nee. nee. Met de ervaring van leeuwen ben ik geweest. Oké. Okay. Ja. Ben je nog op de grote berg geweest? Ja. Mutsi. De Machapchi. Machie, ja. Ja, ja, ja, ja. Het was ook echt een, een, een mystiek. Mystiek gebeuren. Magisch. Heb je het zonlicht kunnen pakken? Ja. Ja, mooi is dat. Ja. Je ja. punt en dan ja. pak hem. Ja, Ab dan. heel nou echt magisch. Ja, ja. Sorry. Ook de, ja, sorry.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 He? Van je ja, ja. leven in liefde ja, terug naar ja. de bron van ja. innerlijke kracht. Want ja. ja. daar gaat het eigenlijk ja. allemaal om. Ja. Hoe mooi is dat. Ja, hm? ben, ben je door, door jouw ziekte ben je daar. <laughs>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 Nee, ik was helemaal klaar met het verpleging. Het was, was ja. echt een, een innerlijke strijd ja. die je ge ge gehad hebt. Ja, ja, dat was... Nee, ik, ik, want ik, ik vond dat mensen zo koud en kil benaderd werden. Ik dacht, ja, daar, daar moet toch iets mee, meer zijn. Dat, dus ik, ik, ik miste altijd een heel stuk. Maar dat kon, ik kon het zelf ook niet geven. Dus nee, nee ik, ik was echt helemaal klaar mee. En, oh, okay. Ja, want... Uh, water en vuurstrijd strijd in jezelf dat ja. breng ik alweer naar het volgende nummer oké, okay, nou dat is van uh, Pangia en dat heet ook water en uh, Pangia heet het nummer uh, heet de groep en het nummer heet water and fire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 leven in het hier en nu. Uh, maar je doet ook stervensbegeleiding. Uh, Tenminste, dat heb ik van de site geplukt. Klopt dat? Of? Ik doe niet echt stervensbegeleiding. Ste okay. Nee, ik werk wel als vrijwilliger bij de uh, uh, Terminale Thuiszorg. Oké, okay, maar Dan, dat, heeft, dat staat los van je bedrijf. Dat staat los oh, okay. van je bedrijf. Okay. Ja, dat is Stichting Achter de Regenloog. Uh, daar heb ik ook als vrijwilliger gewerkt. Dat is voor uh, uh, de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 Het is ook een heel apart. Het is een hele serene sfeer vaak. Want mensen zijn vaak al een beetje weg, weg van de aarde. Dus de sfeer is heel anders. En dat is, ja, Ik vind het zelf een hele fijne sfeer. Hmm. Ja. Ja, en dat klinkt misschien gek, hmm. maar ik zit dan onmiddellijk weer te denken aan regressietherapie.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 als, als je bij die mensen bent die sterven, dat ja, ze dan zeggen van ik, zie, ik ga naar het licht toe.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 in, in, in de trainingen? Ja, nee, ja, precies, in de trainingen. In de... Je werkt met chakra's, heb ik begrepen. Ja, nou, w, ja. wat doe je ermee dan? Laat zo zeggen. Um, doe je massages. Om, <laughs> om, ja, dan, ik valt mij vooral op mijn dak. Dat ik met een lijf Ik zie het helemaal om. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> <laughs> um, wat een. Oh, moet ik even goed helder formuleren? Uh, chakra's kunnen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 and if a broad touch is gonna make it to the night she's gonna make it